1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Libanon is een minister opgestapt... na aanleiding van de verwoestende explosie van afgelopen dinsdag. De minister van Informatie bood de Libanezen haar excuses aan voor de ramp... die aan zeker 158 mensen het leven kostte. Duizenden mensen raakten gewond, 300.000 werden dakloos. De minister zei ook te vertrekken omdat de regering er maar niet in slaagt hervormingen door te voeren. Veel Libanezen zijn woedend over de nalatigheid van de autoriteiten. Gisteren waren er demonstraties waarbij het kwam tot felle botsingen met de politie. Bij de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland heeft tot nu toe ruim de helft van de kiezers gestemd. 7 miljoen kiesgerechtigden kunnen onder meer stemmen op president Lukashenko, die al 26 jaar aan de macht is. Zijn belangrijkste tegenstander is Svetlana Tychanovskaia. Zij is uit veiligheidsoverwegingen ondergedoken.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 De Duitse minister van Economie, Altmaier, noemt de stijging van het aantal coronagevallen alarmerend. In Duitsland kwamen in de laatste dagen duizend besmettingen per dag bij. In een kranteninterview zegt Altmaier dat hij een tweede algemene lockdown wil voorkomen. In plaats daarvan wil hij gerichte maatregelen tegen het virus.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 En dan nu de details over het weer. Het is warm tot heet vandaag. Met 28 graden op de warren tot 36 in het zuidoosten. En daar is ook kans op een stevige onweersbui. Ook morgen heet met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. In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 Zat vol herinneringen, eentje nog een Wij zeiden wel eens: als hij zeven zal zijn, en wij gaan zo door, wordt het al.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 u luisteren naar een stukje muziek van Trea Dops, Ria Valk, Marijke Merkens, Rob de Nijs en de Lords. En ze zingen voor u Calling the Stars. Het is een Voor straf zet je vanavond geen... De platen zijn vandaag, uh, ja, wat dat betreft, de kwalitatieve erg oud. Sommige platen zijn niet eens zo oud, maar ze klinken heel erg oud. Het gaat natuurlijk om de muziek waarin hij luistert: mooie, oude muziek, oude Hollandse muziek, hier op de lokale omroep. En de volgende plaat is van Sweet 16: de jongen waar ik van hou. I'm gonna Alberti, het is Wilke. We worden in het begin van het programma ook al een nummer van Dus Wilke, Alberti heeft een heleboel mooie platen gemaakt. Vaderlief is er helaas meer, maar dochterlief, die heeft uh, toch maar aardig wat uh, plaatjes uh, gemaakt. Het is wilke Alberti met Ciao Venezia. Love